De nieuwe maatregelen gaan mogelijk nog dit weekend in... om een stormloop op restaurants en winkels te voorkomen. Nederlanders hebben tijdens de avondlockdown... de afgelopen drie weken 30% minder gesport. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van sportkoepel NOC-NSF. Voornamelijk jongeren en kinderen zijn minder gaan sporten. De helft van de kinderen sport nu bijvoorbeeld minder of helemaal niet. Volwassenen doen nog wel aan ongeorganiseerd sporten. Dus bijvoorbeeld wandelen of hardlopen.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 Er zijn nog meer demonstranten aanwezig met onder andere spandoeken en een geluidsinstallatie. De demonstratie is onderdeel van een internationaal protest tegen onder meer het Europese grensbewakingsagent Schap Frontex en het Europese migratiebeleid, al dus de actiegroep. De politie heeft vannacht zeven woningen in de Boudewijnstraat in Rotterdam-Zuid ontruimd... omdat er bij een van die woningen een explosief door een ruit naar binnen was gegooid. Nadat de explosieve opruimingsdienst onderzoek had gedaan... mocht iedereen om half zeven vanochtend weer naar huis. Het explosief was niet ontploft en niemand raakte gewond. Onduidelijk is nog om wat voor explosief het gaat. En dan het weer. Vandaag is het bewolkt en zien we de zon amper. Het wordt maximaal zo'n 10 graden. Morgen opnieuw een grijze dag met ongeveer dezelfde temperatuur. Alleen in het noorden kan de zon even tevoorschijn komen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A10 Zuid-De Binnenring. Na een ongeluk op knooppunt Amstel doet de politie nu onderzoek naar de toedracht. Daarvoor zijn drie rijstroken dicht. En dat zorgt voor drie kilometer file tussen knooppunt Watergasmeer en knooppunt Amstel met een klein kwartiertje vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Goedemorgen Zandvoort. It's the most wonderful time of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 It's the most wonderful time of the year! There'll be mornings for hosts of marshmallows from Christmas And heroin out in the snow There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmas long, long ago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 Kerst, kerst, en kerst. Het is uh, vandaag weer een uh, voor-kerst uitzending, want volgende week is het natuurlijk zover. En uh, vandaag is het zaterdag 28, 20, 18 december en wij gaan uh, weer een programma maken. Goedemorgen Zandvoort. En wij uh, steunen natuurlijk weer op Isabel Geurensen en Cor Draaier voor de techniek en de jingles. Gert van Kuik heeft de redactie gedaan. Mijn naam is Ben Zonneveld en Cor staat mij bij de komende twee uur. Cor. Wat gaan wij uh, allemaal doen het eerste uur? Wat wij het eerste uur gaan doen, we gaan zometeen het kerstgedicht uh, aanhoren van ja. uh, Marco Termes. Uh, daarna zouden wij met Peter Bluis gaan praten over de derde trekking, maar dat is Peter Tromp geworden, heb ik begrepen. Ja. Uh, daarna hebben we Kim van Schaik over Prakkie en Moor, hoe het daarmee staat en uh, er is een bepaalde actie aan de gang. Jan-Peter Verstegen zou normaal in deze tijd de Christmas carols doen in folklore. Ja, dan komen ze, komen ze hier zingen. Nou ja, ik heb een telefoonnummer, dus ik ben bang van niet. En, uh, en Karim Elkebali uh, heeft de kieslijst van GroenLinks klaar... en uh, er is een brief geschreven aan de wethouder... over de opvang van vluchtelingen in Zandvoort... en ja. uh, hoe daar het allemaal mee staat. Nou, die komt dan naar de studio. Daar gaan we het eens kort over hebben. Ja. Dan in de tweede uur hebben we Gert-Jan of alweer een Bluis... en uh, die gaat het hebben over de kieslijst van het uh, CDA. Uh, we hebben een gesprek met de dominee Jean Vrijhof. En met pastoor Bart Putter... hoe we de kerst gaan vieren in deze tijden. En als laatste onderwerp hebben we Marta Rizou. Want die heeft eindelijk erkenning... voor het Griekse restaurant Marta Zaras. Ja, ze zat uh, dik in de prijzen bij de horeca. Dit, Dat uh, heb ik begrepen, uh, ja. Dat ja, ja, is ja, wel ja. leuk. Zeker overal over Nederland zelf nog. Goed, dan ga ik het beginnen, Cor? Uh, naast mij zit uh, Marco Mes Goedemorgen. Goedemorgen. Dank voor de kerstkaart klaar gedaan. En uh, wij luisteren naar jouw gedicht een speciaal kerstgedicht? Ja, ja, ja, uiteraard. Top. Ga je gang. Kerststukje. Wat hebben we toch een haast. De grote Klaas is net naar Spanje. Of we richten ons op de volgende feestelijke campagne. Dagen zijn we aan het rennen en plannen om onszelf eens sliek te verwennen. Een rijk gevulde tafel, een volgepropte snavel, een kerstboom met glinsterende ballen. En later moet natuurlijk de champagne knallen. Het zit hem niet in het eten of dure cadeaus. Nee, het gaat om het idee. De kracht van de gedachte is het ware feest. Sta daar eens bij stil. Sta eens stil bij jezelf. Sta eens stil bij de ander. Aandacht voor elkaar. Afstand is nog geen leegte. Alleen zijn nog geen eenzaamheid. Maar wanneer afstand leegte wordt, alleen zijn eenzaamheid. Waar was jij toen afstand leegte werd, alleen zijn eenzaamheid? Tracht lijden met menselijkheid te overbruggen... met liefde voor elkaar en de kracht en de macht van aandacht. Besta jij alleen, dan besta je alleen. Daarom verzacht leed door te geven... Leren delen. Samen dragen is samenleven. Samenleven is samen dragen. Een prachtig gedicht Marco. Een, een nadenken voor een aantal mensen denk ik wel. Eigenlijk voor iedereen. Het is uh, niet alleen maar vreten en zuipen. Maar denk ook eens aan elkaar. Precies. Dank je wel. Graag gedaan. Cor. Ja? Ik denk dat jij uh, uh, moet gaan praten met meneer Tromp. Ja, die moeten we even bellen nog. Ja, bellen maar even dan. We gaan eerst een nummertje draaien. Ja, is goed. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe with you. Shotty with you, with you. Shotty with you, with you. Under the mistletoe. Yeah. Everyone's gathering around the fire. Chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know. But I'ma be under the mistletoe. Word on the streets and it's coming tonight. Rain did flying through the sky so hot. I should be making a list, I know. But I'ma be under the mistletoe with you. Shawty with you. With you. Shawty with you. With you. Under the so tall with you. Shotty with you, with you. Shotty with you, with you. Under the mistletoe. so Hey, love. The wise men follow a star. The way I follow my heart. That led me to a miracle. Hey, love, Don't you bite me nothing, cause I am feeling one thing, your lips on my lips.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 Shawty with you, with you, Shawty with you, with you, under the mistletoe, with you, Shawty with you, with you, Shawty with you, with you, under the mistletoe. Kiss me underneath the mistletoe, show me baby that you love me so. Under the mist, so Kiss me underneath the mist, so Show me baby that you love me so. Under the mist, so En we luisteren naar Jake Scott met het nummer Mistletoe. Nou, als het goed is, dan hebben we zometeen iemand aan de telefoon. En die gaat bekendmaken wie allemaal prijzen hebben in Zondvoort. Ja. En als het goed is, hebben we aan de telefoon Peter Tromp. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Hoi. Hoe is het allemaal? Uh, alles is goed. We zijn vanochtend uh, voor de derde keer alweer deze maand uh, de, de loten opgehaald voor de trekking nummer 3, die zo meteen gaat. Ja. Ik, ik begreep er waren wat uh, problemen met de loten uh, van Ben Zonneveld. Ja, ja, er zijn. Uh, uh... ...mensen die uh, sinds jaren en dag uh, uh, niet goed lezen wat er op de loten staat. Bijvoorbeeld dit jaar staat er op de loten dat de sluitingsdatum van de actie 24 december is. En uh, dat heeft als oorzaak dat wij vier weken een uh, loterij mogen doen via de Kamer van Koophandel... Zoals uh, dat officieel is vastgelegd. Het mag dus niet langer. Ja. Maar daar dat we vier volle weken hebben, vier trekkingen, nou zijn er onverlaten in dit dorp, waaronder het Zonnevelds... Zonneveld. Ja. Die op 28 december 2018 erachter komt dat hij nog een aantal noten heeft. En die denkt, nou weet je wat, volgend jaar hebben we ook een trekking. Dat jaar erop hebben we ook een trekking. Weet je wat, ik doe ze er gewoon bij. Ja, wat is daar mis mee? En wij zijn natuurlijk vet scherp, en die worden meteen uh, verscheurd en ritueel verbrand. Ja. <laughs> Peter, je moet uh, als je wil iets dichter bij de microfoon van de telefoon gaan, want hij staat ja, okay. Ik, ik, ik op het allerhardste, en ik kan hem niet harder zetten. Okay. En, maar dat ligt dan echt aan jouw telefoon. Dus als je dat ja. iets kan. Dat nou, ligt niet aan jouw telefoon. Dat ligt aan de meneer zelf. Ja, ja, dat, zou het zou het kunnen, ja. Zeggen, dat zou kunnen. Dat zou zeggen. Ja, je hebt natuurlijk een beetje rancune. <laughs> ja. hey Peter, we hebben nog vier onderwerpen, dus ik zou zeggen ga je gang. Dank. Wel ben ik ga nummer 1 tot en met nummer 9 doen. <coughs> Claudia Pieter heeft mij ook heel goed geholpen en die doet de andere 10. Ik begin bij uh, prijs nummer 1, cadeaubon van 10 euro beschikbaar gesteld door XL, gewonnen door Chantal van der Meijen. Alex Jacobs heeft een fles wijn gewonnen, beschikbaar gesteld door Hotel Hoogland. Een cadeaubon van 20 euro. Beschikbaar gesteld door Bloemsierkunst Bluis, de familie Damhof. Een kilo bobkaas naar keuze, gewonnen door de familie van Oostrum. Beschikbaar gesteld door uh, Casa Stomp, sorry. Een cadeaukaart 25 euro, Marsals Vest Theater, gewonnen door Lea van der Horst. Een pakket voor de buitenvogels... beschikbaar gesteld door Ben en Eugenie... de dierenspecialist hier op de kocht... gewonnen door N. Stobbelaar. Een zak oliebollen... appelflappen, oliebolliekraam... harivase, gewonnen door... E. Lefferts. Wie zou dat nou zijn? Een saté-menu, plein, beschikbaar gesteld... gewonnen door Anja Adriaans. En een verrassingspakket... beschikbaar gesteld door het... Zandvoort Museum, gewonnen door... De familie Koper. En daar heb ik me even achter geschreven uit de Koningsstraat. Claudia gaat de laatste tien doen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, goedemorgen. En, waar waren we gebleven? Uh, een waardebon van 12,50 uh, van Viskraam Arie Guit. Gewonnen door Nederpel, uh, Chippen van hond of kat. Door Dierenkliniek Zandvoort. Gewonnen door De Roden. M. Kok heeft een cadeaubon gewonnen van 15 euro van Vlugfashion. S. Visser heeft een zak vet vetassessions-voeding. Nou, dat is een hele mond vol. Yes. Voor hond of kat gewonnen bij De Dierendokters in Zandvoort. Uh, meneer of mevrouw Loogman heeft een Treasure Mitchell Golf gewonnen... voor twee personen van Center Park. S. de Rode heeft een cadeaubon van 25 euro van de Pearl. Een cadeaubon van 20 euro door Bloemenhuis Bluis in Noord... gewonnen door P. Bol. M. Witteburg heeft een Medium Pizza gewonnen van de Domino's... En de laatste is E-keur. Die heeft een cadeaukaart gewonnen van 15 euro. Van de Bruna. Nou, dat was het weer deze week. Nou, dat was een hele lange lijst. Nou, we gaan weer verder dingetjes kopen. En we kunnen natuurlijk nog aanstaande vrijdag inleveren, Claudia. Ja, dat klopt, Ben. Ik heb het weer even overgenomen. Oh. En... eh. Uh... Ja, de, de, de, de tweede prijzen, hoofdprijzen zijn dit jaar exceptioneel goed. Ik heb ze gezien en uh, tenminste, ja. ik heb ze gelezen. Wanneer is de prijsuitreiking? De prijsuitreiking voor de uh, grote januari. Oké, okay, en... De hoofdprijzen uh, en de tweede prijzen. Uh -huh. En uh, we krijgen uh, nog een trekking van de weekprijzen op 8 januari en tegelijkertijd... ...wordt de trekking van de hoofdprijzen ook op 8 januari 2022 ja, dat, uh, gedaan. Dat, dat zien we graag in de studio, Peter. Dat zien we graag in de studio. Dat zal ik uh, ter harte nemen. Oké. Okay. En uh, daar kan je ons verwachten. Is goed. Peter en Claudia, bedankt voor de trekking. En wij gaan uh, muziekje draaien. Graag gedaan. Yo, doei. Goed dan.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 Kun je wachten? We gooien je meteen in de uitzending. Een hele snelle verbinding hebben wij gemaakt en een kleine switch in ons programma. Ik hoor wel een piepje op de achtergrond. Um, wij gaan eerst praten met Jan-Peter Versteeg. Goedemorgen Jan-Peter. Hij is ook alweer weg, dat gaat ook snel. <laughs> We wachten het even af, maar ondertussen is binnengekomen Kim Verscheik. Goedemorgen. Goedemorgen. En wij gaan het natuurlijk ook hebben over de prakkie en moor... En dan pakken we daarna Jan-Peter Versteeg weer op. Uh, omdat het nu de verbinding even weggevallen is. Inderdaad, goedemorgen Kim Verschaik. Goedemorgen. Uh, we gaan even praten over prakkie en moor. Uh, vertel eens wat over prakkie en moor. Nou, ik, ik noem het eigenlijk altijd een beetje mijn uit de hand gelopen hobby. <laughs> het begon heel klein en ik begon eigenlijk uh, tegen de verspilling van eten. Ik ging uh, maaltijden maken en die bracht ik dan rond in Zandvoort. En... Um, toen was ik een beetje met het idee aan het spelen. Er waren mensen die zeiden van... Goh, wil je niet, kan je niet wat kleding gebruiken voor die mensen? Of wat speelgoed? En toen zou ik een, een gratis kleding- en speelgoedparty geven. Toen kwam natuurlijk het welbekende virus in ons land. En daardoor hebben wij eigenlijk alles wat we gepland hadden af moeten zeggen. En toen begon ik eigenlijk met spullen op te slaan. Mocht ik een garage van die gebruiken? En dan mocht ik van die een plek gebruiken... Nou, dat is uitgegroeid tot, uh, tot een pand wat ik nu heb, uh, wat vol staat met, ja, met babyartikelen, met kinderwagens, uh, heel veel kleding, maaltijden, uh, boeken. Ik heb een soort van mini bibliotheek. Uh, ja, het is, het is een beetje... Een beetje uit de hand gelopen. Ja, eigenlijk wel. Ja, in zoverre uit de hand gelopen dat je natuurlijk een heleboel mooie, uh, heel veel goede spullen hebt. Ja. Maar het blijkt ook dat het erg nodig is. ja. En dat is eigenlijk een beetje de keerzijde ervan. Hè? Ik, ben, ik ben heel blij dat ik dit kan doen. We hebben ook... Um, net zoals nu zijn we weer met de kerstpakketten bezig. En dan gaan er echt over de honderd uit. En dat is dan echt naar de gezinnen die het gewoon echt nodig hebben. Het hoe? rotte is dat ik, dat ik dit kan doen. Mm -hmm. En mag doen. Uh, het, het is alleen heel triest dat nodig is. Ja, maar hoe, uh, ik, ik praat ook met andere uh, mensen die dat doen. Hè? Met de diakonie, uh, met de met, met, met lachende kikken, speelgoedvijver. Ja. Hoe kom je eigenlijk... Aan die adressen, is is, hoort zegt dat voort? Of? Nee, nee, sowieso. Wij delen nooit, net zoals dat bijvoorbeeld andere stichtingen ook... wij delen ook nooit um, uh, gegevens van mensen. Dat is natuurlijk altijd privé. De mensen melden zich bij mij aan. Ik heb ook een uh, gratis mini-supermarkt. En uh, na aanmelding kunnen mensen daar gebruik van maken. En daar wordt natuurlijk altijd een klein, uh, een klein onderzoekje aan. Uh, er gaat een klein onderzoek aan vooraf. En... Um, ja, dat, dat, dat, het, is, het is rot dat het nodig is. En er zijn mensen die ook heel verbaasd zijn dat dat hier nodig is. Maar uh, ja, het, het, het is zo. Het is een beetje rot dat... Uh, ja, gelukkig kunnen we hier de mensen mee helpen. Goed, um, ik was laatst in de Aalbrandweerkazerne. Daar ja. heb je ook een opslagplaats. Ja, dat is mijn pand nu. Ja, klopt. Daarboven. Um, je bent bezig met de kerstpakketten? Ja. Ja. De mensen melden zich bij jou. Ja. Als men dit hoort, hoe komt men dan bij jou? Via Facebook. Eigenlijk alle contacten die ik heb, die gaan via Facebook. En we hebben verschillende kerstpakkettenacties. We hebben er eentje samen met de Oranje Nassau School. Hun leveren dan 50 pakketten aan en die mag ik dan uitdelen. En we maken er zelf, maken we, er, we waren er van plan 30 te maken, hele uitgebreide pakketten. We zijn vannacht tot elf uur bezig geweest om ze te maken. <laughs> en, um, uh, en dat zijn eigenlijk de mensen die ik het hele jaar het meest heb moeten helpen. Dus die hebben mij het hardst nodig. En die nomineer ik dan zelf. Maar voor die andere pakketten konden mensen ook genomineerd worden, zeg maar. Um, het is misschien een beetje lullig om dat zo te zeggen, hoor. Want uh, de privacy is natuurlijk... Uh, um, heilig, Belangrijk, ja, absoluut. Maar er zijn zoveel verschillende die dat ook hebben. Ja. Dat... Dus dat vind ik een beetje uh, moeilijk om te zeggen... Van, joh, nou ga ik hierheen, dan nou ga ik daarheen. Merk jij dat, dat mensen dat doen? B -b dat, dat ze bijvoorbeeld bij meerdere ja. mensen... Nee, dat heb ik Want nog wel je nergens. Nee, ik moet ook wel zeggen... en dat, uh, ik ben ook heus wel eens uh, uh, ja, uh, in, de, in, de, in de maling genomen... in de zin van uh, uh, dat ze bijvoorbeeld ook speelgoed bij mij kregen... maar bijvoorbeeld ook bij de, bij de... kijk, ik wil altijd uitgaan van het goede in de mens... Dat, dat, gaan, dat gaat iedereen die dat doet. En dan ja, wat zelf, ja. ja, want, want je wil natuurlijk, dat hoe moeilijk je het ook hebt... Kijk, ik wil, ik wil, het liefst wil ik de wereld redden. Ja. Dat ja. zegt mijn vriend altijd, Kim, je kan de wereld niet redden. Daar moet oh. ik me ook bij neerleggen, maar je, je, je moet er ook van uitgaan... Kijk, ik wil gewoon dat mensen daar eerlijk in zijn. Hè, dus, dus krijg jij ergens anders ook een kerstpakket... dan hoop ik dat je dat gewoon eerlijk tegen me zegt natuurlijk... En ik moet zeggen, ik heb dat nog nooit, uh, nog nooit meegemaakt. Het enige wat ik, uh, wat ik meemaak is dat de mensen ontzettend blij zijn... met hetgeen wat ze krijgen. Zou je voor centralisatie zijn? De, de, nou, dat iedereen die dit doet hè, voor de kerst... Ja. met elkaar samenwerkt. Oh, daar zou ik zeker wel ja. wat voor... Uh, het enige wat, wat ik heel belangrijk vind... is de, perso de, de, de privacy van de mensen. Dus ik zal nooit bijvoorbeeld mijn uh, gegevens delen met iemand. Nee, dat is logisch. Weet je wel, dat, dat vind ik altijd... Ik vind De, de privacy staat bij mij echt voorop. Net zoiets als, ik heb heel veel vrijwilligers... die helpen me met alles. Maar als ik bijvoorbeeld uh, voor de Sint of voor de kerst... want voor de Sint hebben we ook altijd hele mooie acties. Als ik dan uh, de, de tassen met cadeautjes bijvoorbeeld uitdeel... dan doe ik dat alleen. Mm -hmm. Want ook de vrijwilligers... en die vertrouw ik blind hoor, dat is het niet... Maar het kan ook de buurvrouw van een van mijn vrijwilligers zijn. En die, en die weet dat misschien niet. Nou, je beschermt gewoon alle mensen. Maar ik ja. hoor uit verschillende hoeken. Dat om, omdat die privacy er is. Ja. Dat men het moeilijk vindt. En dat eigenlijk zou zeggen. Van, ja, als er nou één grote organisatie zou zijn. Ja. En dan doe je ook niemand tekort. Nee. En uh, samen bundel je uh, de, de, de alle partijen. Ja. Jij doet uh, prakkie en moor. Ja. Het begon met een happy En, een, uh, ja, het en is, tegenwoordig uh, is er een hele... Hele winkel geworden. Ja. Uh, ik had begrepen dat je wat nieuws wilde vertellen. Ja, ik, toevallig uh, ben ik net uh, online geweest. Ik ben uh, genomineerd voor Persoon van het Jaar oh. 2021 door het Haarlems Dagblad. Ja, je staat prominent op de voorpagina. Ja, en, uh, <laughs> Ja, en het is, het, is, het is ook ongelooflijk. Ja, nu er komt ook een, een stuk in de krant. Op 24 december komt er een groot artikel. Maar nu. Uh, kan je online kunnen mensen al stemmen en dat soort dingen? Ja, die nominatie. Toevallig zei ik het net, want ik mocht het tegen iemand zeggen. Dus mijn nichtje bijvoorbeeld, die reageert net: van... Wauw. Ja, ik mocht niks zeggen. Maar alleen die nominatie al is natuurlijk te gek. Ja, Nou, je mag het nou uh, van de daken scheuren. Ja, dat, staat, heb ik ook, ik heb, dat heb ik ook. Dat heb ik ook inderdaad gedeeld. Ja, eindelijk mag ik het zeggen. Ik heb vanmorgen het artikel gelezen in het Haamsdagblad. Ja. Prominent oh. op de voorpagina. Ja, ja, ja. Nee, ja. ja, goed. Leuk. Um, mensen mogen op jou stemmen. En ja. dat gaat via het Haamsdagblad, hè? Klopt, haamsdagblad.nl. Haamsdagblad.nl. Nou ja, Sandvoort uh, kunnen natuurlijk op jou uh, stemmen, want het doet goed werk. Sandvoort uh, kijk even op die, uh, op die website. Nog even naar jouw uh, uh, spul. Uh, ja. Mensen die wat met jou in contact willen komen, dat kan alleen via Facebook. Dat kan via Facebook. En ik moet inderdaad. Kijk, mijn netwerk is natuurlijk begonnen op Facebook, omdat we begonnen met maaltijden. En dan kon je dan reageren. Ik ben nu wel aan het denken om het misschien ook iets, uh, iets anders te maken. Zodat mensen me ook kunnen benaderen. Maar in principe ligt het netwerk op Facebook, ja. Oké, okay, ja, omdat natuurlijk ook niet iedereen Facebook nee, doet. en klopt. Uh, en, uh, maar ja, het, mensen kunnen ook naar jou toe komen gewoon. Dus. Ja, en net zoiets als bijvoorbeeld, uh, er zijn bepaalde mensen die... Uh, ik heb kaartjes en die deel ik dan ook uit waar mijn telefoonnummer op staat. Kijk, mocht er nou iemand zijn die hulp nodig heeft en die niet op Facebook kan, bel me dan. Weet je wel, dat, dat is geen probleem. Uh, het staat allemaal bij de oude brandwikkers. Ja, mogen, mogen mensen ook naar jou toe komen? Heb je ook een soort openingsuur? Nee. Ja, ik heb, ik heb op maandag hebben we normaal gesproken hebben we een dag dat er gedoneerd kan worden. Maar het is nu zo ontzettend druk en mijn pand staat zo vol dat ik eigenlijk, behalve op boodschappen, overal een stop op heb. Want het is, uh, ja, het is extreem. En dat is goed. Want dat betekent dat als we in januari weer gaan beginnen met de uitgifte van kleding. Dan kan je ook echt heel veel afspraken op een dag maken. en Dan kan je ook iemand naar huis sturen met niet alleen uh, de maat waar, waar, waar uh, haar kind in zit... maar ook bijvoorbeeld twee of drie maten groter. Zodat je eventjes die rust in je hoofd hebt van ik heb wat liggen. We hebben, we hebben voorraad. Cor. Ja, ik, uh, ik wilde even wat, uh, wat aangeven. Dat Jan-Peter Verstegen die wil er ook wat over zeggen. Vandaar dat hij uh, eigenlijk voor... Jan-Peter Verstegen wil wat over Kim van zeggen. Ja, die ja. verbinding die, die is er ook. Jan-Peter, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Nou, ik zou zeggen, uh, jullie gaan weer carols, Christmas carols zingen. En dat ja. doe in verbinding uh, naar Pakje en Moor? Jazeker, uh, we, we hebben elk jaar uh, de laatste 14 jaar, zal ik maar zeggen. Want uh, ja, het is veel langer hoor, maar ik, ik heb in ieder geval op de site van... Uh, uh, Zangstudio ik studio gestegen, staat, uh, staan de sponsoren voor... Uh, uh, ...zeg maar voor 14 jaar lang. En, en, en uh, elk, uh, elke keer, elk jaar uh, kijken we of we dezelfde, uh, hetzelfde goede doel doen... ...of uh, uh, weer eens een ander. En uh, dit jaar kwam Prakia Moore heel duidelijk uh, uit de democratie naar voren... ...van, uh, van de mensen die meezingen. En uh, ja, ik, uh, ik heb uh, begrepen dat, uh, uh, dat die organisatie deugt. En uh, nou, daar geven we dus graag... Uh, onze uh, opbrengst aan geld uh, voor uh, de apparaatskosten. Voor de, uh, ja, wat, wat, wat ze allemaal nodig hebben om, om dit werk, mooie werk te doen. Dus uh, ja, we hebben uh, heel leuk met elkaar gesproken. En, uh, nee, ik gun het de mensen van harte. Jan-Peter zit hier naast mij te glimmen, dus uh, het <laughs> komt goed. Um, ik heb ook even naar jouw site gekeken. En ik kom inderdaad een heleboel sponsors tegen. Um, zal ik ze even heel snel voorlezen dan? Van mij mag dat. De Ondernemersvereniging Zandvoort. Kaashuis Tromp, die van de loten. De Hollandse gebakkraam. voor Finance uit Haarlem. VNAVO uh, in uh, de reformmarkt van woensdag. Jij zelf zit ook in de sponsoring. Zangstudio Verstegen. Daar heb ik straks ja. nog een vraag over. Zio Grieks restaurant Marta. Die gaan we straks nog uh, praten mee. De Bode. Pole Position. Bloemhuis. W-Bluis. Uh, Bloemhuis H-Bluis. De oprechte uit de vingersaart, restaurant Andrea. En dat zijn allemaal sponsors die jullie aankleden. en van instrumenten voorzien? Nee hoor, dat, dat niet. Ze geven elk jaar een, een bedrag. Ah, en dat gaat in de pot. Eh. X is er ook nog bijgekomen in, oh. in de haltestraat en, en restaurant, uh, restaurant Andrea ja, ja, ja. en, en, en uh, Electro World van Stiphout. Dus uh, we hebben allemaal heel trouwe sponsors. En, en die, die en, uh, doen allemaal wat in de pot? Ik, die doen allemaal wat in de pot. En, en uh, ja, ik, ik vind het leuk dat ze <kwijm> ons trouw zijn gebleven. Want vorig mm -hmm. jaar hebben we natuurlijk niet kunnen zingen. Nee. En ze zijn ons toch niet vergeten. Dus uh, nou, prima. Over, uh, over zingen gesproken, waar zijn jullie te bewonderen? Wij gaan, uh, ik denk dat we uh, rond 12 uur beginnen uh, ter hoogte van de Grote Krocht bij, bij Stiphout. En dan, dan doen we daar een paar carols en dan, uh, dan lopen we weer door naar, uh, uh, ik denk, uh, uh, richting Bruna, richting de Hollandse gebakter En ik weet nog niet precies of we dan eerst beginnen met de Kerkstraat of eerst met de Haltestraat, Maar dat laat ik even afhangen van uh, uh, hoe het loopt en hoe, hoe lekker het gaat. En ja, jullie, uh... ja, dan kunnen we uh, uh, zeg maar rond een uur of uh, twee krijgen we een, uh, een verversing en, en, en een hapje bij, bij Rabbel. En, en uh, ja, het zijn allemaal mensen die ons goedhart goed hard toedragen. Oké, okay, dus uh, vandaag vanaf twaalf uur uh, in het centrum van Zandvoort zijn de Christmas Carols. Ja. Ik heb ook begrepen dat ik een andere naam heb voor het koortje. Ja, we zijn, we zijn eigenlijk uh, uh, begonnen als uh, I Cantatori Allegri. En dat, dat is de vrolijke zangers in het uh, Italiaans. En op een gegeven moment hebben we, uh, uh, hebben we gezegd... van ja, we willen het niveau uh, geleidelijk aan wel wat uh, hoger tillen. En toen, toen zijn we begonnen met een, uh, met een andere naam... Cantores Leti, de vrolijke zangers in het Latijn. En, en uh, ja, het, het is een beetje een rare naam voor Nederlanders natuurlijk. Maar uh, iemand heeft het mij aangeraden van waarom... Uh, want het was lastig om een nieuwe naam te verzinnen. Ja. Die zei van, nou, waarom doe je het <tie> Latijn? Kantoor le uh, uh, leed hij. Uh, nou, goed, uh, mensen wenden er wel aan, denk ik. Ja, um, nog even over uh, buiten de Christmas Carols om. Jij hebt ook een uh, zangstudio. En uh, die heb je coronaproof gemaakt. Vertel daar eens wat over. Nou, het was eigenlijk zo, uh, vanaf zeg maar maart, uh, anderhalf jaar geleden... Uh, uh, kon ik, uh, had ik eigenlijk nauwelijks nog leerlingen. Want ze, ze liepen allemaal weg. Ze waren bang voor de corona. En uh, nou, dat heb ik geaccepteerd zoals het was. Ik, ik bleef voor mezelf wel zingen natuurlijk. Maar uh, ik, ik miste het wel. En op een gegeven moment dacht ik van, nou... Uh, ik heb uh, een bedrijf gevonden in, in, uh, in de Bollestreek. Pro-erco. En, uh, uh, Pro -erco. en, en die, daar was een adviseur die mij uh, heeft geholpen om een, uh, een diagonale ventilatie in mijn studio aan te brengen. Dus er wordt uh, lucht van buiten aangezogen. Zeg maar, het uh, verstandje 2, 234 uh, liter uh, lucht per uur. En dit wordt ja, aan de andere kant van de studio wordt het weer afgezogen en uh, gaat het naar buiten. Het is wel heel duur, maar uh, ja, ik had het gevoel van uh, anders, anders kan ik geen zangles geven. Nee, heb je dan niet het idee dat je wegwaait met zo'n luchtstroom? Nee, helemaal niet. Nee, nee, dat, valt, dat valt heel erg mee. Uh, ik zou zeggen, kom, uh, uh, uh, kom eens kijken. Want het, het, is, uh, het werkt. Ja, je, weet ik, je weet dat ik niet kan zingen, hè? Nou, jij kan hartstikke goed. <laughs> heb ik heb jou in een koor gezongen. <laughs> dat is al heel, heel lang geleden. Ja, nee, dat, dat is 50 jaar geleden. <laughs> ja, ongeveer wel, ja. Nou, ik, ik, ja. Ik kan me nog herinneren dat ik... van de ene kant naar de andere kant gestuurd werd door de dirigent. Omdat ik... Uh, dan weer hoog, dan weer laag zong. Dus ik, volgens mij kan ik het niet zo goed. Ja, nee, dat, is, dat is logisch op die leeftijd. Als de baard in de keel komt, ja, ja, ja, dan is het niet ja, ja. zo goed uh, wat je moet doen. Maar ik, ik kan me herinneren dat jij en Nico Disseldorp en nog een paar anderen... dat we heel leuk met elkaar gezongen hebben bij uh, Paul Chapelle, geloof ik. Ja, ja, dat klopt nog ja. wel. Ja, ja. ja de jongerenkerk ja, ja, in Noord en zo. Ja, ja precies. Ja. Maar nee, goed, um, ik, ik heb ik het dus uh, geregeld met die... Met die uh, ik heb, ik heb een. een, een, een uh, dus die, die, die grote ventilatie heb ik gebracht. En ik heb uh, nog een. Uh, in het toilet heb ik een nieuwe uh, afzuiger uh, ge gemaakt. En, en uh, ik heb een uh, CO2-meter. Man. En we houden het heel goed in de gaten dat, dat de waarden zeg maar tussen de 400 en de 800 zitten. Ik ga het er allemaal niet uit Ja, een, helder, een, heel, een heel technisch die, Maar in ieder geval. Kunnen mensen weer uh, bij jou terecht als ze uh, als zangles willen hebben? Ja, zeker. Mooi. En, en uh, ik vind het gewoon leuk. Ik, ik hoef daar niet rijk van te worden, maar ik, ik vind het leuk. En, en uh, ik doe het naast mijn andere beroep... als geestelijk verzorger en uh, uh, uh, vertrouwenspersoon. Dus ja. het geeft me wel een ja, voldaan, uh, voldaan gevoel dat ik die dingen kan doen. Ja, dat is toch wel, uh, wel prettig als je dan uh, aan de ene kant... Uh, is dat, dat geestelijke uh, beroep wat je hebt uh, best wel heavy. Aan de ja, andere kant maak je dan weer een soort uh, uh, plezier met je, met je zanglessen. Nou, jij begrijpt het goed. Want uh, dat, dat is het inderdaad het vullen van je geestelijke accu. Ja. Dat doe ik met zingen en met, met wandelen. En, en, en, uh, <kwijnt> uh, en ik heb er ontzettend veel plezier in. Ik heb uh, naast mijn werk als journalist vroeger, heb ik uh, conservatorium gedaan. En uh, dat gaf me ook een heel goed evenwicht. Dus uh, ja, zo werkt het dan bij mij. Nou, dan zou ik zeggen, Jan-Peter, trek je pak aan en uh, maak je klaar, want om twaalf uur moeten jullie uh, uh, paraat zijn. Ik en... ben al helemaal in pak, hoor. Ik oh, je bent uh, al helemaal klaar. Ja, dus normaal kwam hier altijd een beetje boeren, zingen, maar dat uh, houden we ja. op tot volgend jaar. Ik wens ja. jullie heel veel plezier vanmiddag. Ik hoop dat het mis er een beetje ophoudt, zodat jullie ja. uh, gezellig in het centrum van Zandwoord wordt kunnen wandelen. Ik hoop dat veel mensen komen kijken en uh, uh, ook iets in de pot doen, want daar gaat het natuurlijk over. En dan. Ja. Uh, wil ik je alvast bedanken voor de bijdrage nu. En dan ja. ga ik nog even met Kim. Ja. Dank je wel, Jan-Peter. Ja, goed. En uh, Kim, uh, we zitten rond twee uur bij Rabbel. Denk ik, twee uur, half drie. Oké. Okay. Dus dan kan je ons, uh, mocht je nog langslopen... Uh, zeker. Kom even gezellig een brede glimlach laten zien. Dat ja. ga ik zeker doen. Oké. Okay. Tot Bye. vanmiddag. Bye. Doeg. Nou, dat was uh, uh, eigenlijk gekoppeld aan elkaar. Hè? Want ja. Jan-Peter gaat, Jan gaat het hele koor gaat voor jullie zingen. Ja, klopt. Uh, is, heb hij jou gesproken van tevoren? Ja, ja ik werd benaderd uh, door... Uh, volgens mij is dat zijn dochter, inderdaad. En um, die zei van... Nee, jawel, zie je? Ja. <laughs> en die, uh, die heeft mij in contact gezet. En uh, we hebben, laatst hebben we gebeld, inderdaad. En ik was eigenlijk een beetje overrompeld. Van, uh, ja, ik vind het altijd zo lief dat iedereen dat wil doen. Weet je wel? En dat iedereen ook ziet dat het ook echt nodig is. Weet je, en, en dat is een beetje. Ja, het is heel mooi, maar het is natuurlijk ook heel triest dat het nodig is. Ja, dat, uh, dat zijn de geluiden die je uh, die van meerdere uh, goede doelen, uh, voedselbanken, uh, noem het maar op. Zandvoort ja. heeft, er, heeft er heel veel. Ja. Dat betekent dus ook dat Zandvoort toch wel een beetje. Uh, een hele club. Uh, ik wil niet zeggen arm, maar mensen die. Uh, ja, die om... leven rond de armoedegrens. Ja. Zeker. En dat is gewoon. Uh, ik denk dat heel veel mensen dat ook niet weten, hè, want... In die, toen, ik, toen ik dit begon, in 2019, waren vooral de berichten naar mij toe van... Zandvoort, dat is toch helemaal niet nodig daar? Een rijke gemeente. Ja, welvarend dorp. Ja, Dat, dat, is, niet, dat is niet zo. Dat is niet bij iedereen zo. Kijk, in dit gedeelte uh, gaat, het, gaat het goed. Maar er zijn gedeeltes in Zandvoort waar er gewoon veel mensen wonen... die ja, de, rond de armoedegrenzen ja. uh, leven. Je krijgt heel veel spullen. Ja. Nu krijg je ook uh, heel veel geld, hoop ik. Ja. Um, wat ga je daarmee doen? Ik heb in uh, een paar maanden terug heb ik een auto gekregen. Die krijg ik in het nieuwe jaar. Die moet ook rijden. Ja, er moet natuurlijk ook uh, benzine voor betaald worden... en een verzekering en, uh, en dat soort dingen. Dus ik hoop daar uh, uh, dat mee te kunnen betalen. Nou, Dan kun je in ieder geval uh, de, de, de boodschappen en de dingetjes rondbrengen. Ja, het is gewoon wat makkelijker als je een auto hebt... Uh, uh, dat, je, dat je bepaalde mensen iets beter kan helpen nog. Maar. Stel je nou voor dat er dan op een gegeven moment iemand... Uh, ik noem maar wat, uh, er is iets met iemand zijn kat... en die heeft geen vervoer naar uh, de dierendokter... Dan kan je, kan je ook een beroep doen op, uh, op de prakkie auto. En dan gaat er een vrijwilliger met, met de auto gaat er mee. En die brengt dan bijvoorbeeld of iemand naar het ziekenhuis, of, of ja, en natuurlijk uh, spullen rondbrengen. Dat is alleen maar makkelijker, ja. Ja, dat lijkt me wel handig. Kor, heb je nog wat vragen? Nou, ik, uh, ik, ik hoor het zo, maar ik wist niet dat het zo erg was in Zandvoort. Maar ik had dat wel her en der natuurlijk gehoord dat, het, uh, ja, dat, dat de nood, men schaamt zich daar toch een beetje voor en men hangt dan niet aan de grote klok. Vaak de naaste buren weten dat wel, dat die mevrouw, die op nummer 34 woont, dat hij het niet zo breed heeft. En, um, en, en, en ik had toen wel gehoord van Prakje en Moor. En, en toen dacht ik: van ja, maar hoe doe je dat allemaal dan? Ja, want dat is natuurlijk wel een enorme organisatie. Ja. ja. Want je moet natuurlijk ook nog rekening houden met de wet op de privacy. Want je moet er ja. adressen bij houden. Dan moet je allemaal weer voldoen. Nee, aan bepaalde... dat doe ik dus allemaal niet. Ik, heb dus, ik maak dus ook geen bestanden van mensen. Omdat, oh, okay. omdat, uh, omdat voor mij. Kijk, ik heb ooit een keer een verhaal gehoord... over dat iemand geholpen werd met boodschappen. Dat bleek achteraf een beetje raar te zijn. Maar die uh, werd daarop gekort. Die kreeg boodschappen van haar moeder. Ja, dat ja. was ik in de krant, ja. Ja. Ja. Achteraf, was het. ja, maar achteraf bleek dus dat er wel wat anders mis was. hoor. Want ze had ook een gloednieuwe motor voor de deur. Dus dat was niet helemaal eerlijk. Maar dat kwam dan weer niet in het nieuws. Ah. Maar ja. daardoor heb ik eigenlijk nooit bestanden van mensen gemaakt. Net zoiets als als jij bijvoorbeeld bij mij in het winkeltje... wilt winkelen voor boodschappen. Dus dan ga ik even met je zitten... En uh, mensen mogen mij ook geen uh, uh, bepaalde stukken toesturen. Want sommige mensen zitten in een schuldsanering... of die hebben budgetbeheer. Het enige wat ik wil, is het eenmalig inzien. Dus ik ga naar je toe, ik kom bij je thuis. en met kronos, Maar je hebt wel een adres? Ja, tuurlijk, ik wel. Maar dat verder, ja... Net zoals mijn vrijwilligers. Er zijn sommige mensen die, die wel zich wel vrij voelen... om bij mij te komen als ze bijvoorbeeld vrijwilligers aan het werk zijn. En dan zitten ze wel in een apart lokaal... waar ze geholpen worden, zeg maar. Hmm. Maar er zijn er ook mensen die het gewoon echt... Uh, heel moeilijk daarmee hebben. Met, met het kenbaar maken van het probleem. Ja, ja dat is met name het, uh, het, het, het, ja, ja. het heikele punt. Ja. En zich ervoor. Zeker. En dat is ook hetgene waar ik altijd zo voor aan het strijden ben. Omdat... Uh, ik, wil, ik gun die mensen ook de privacy. Ik probeer ja. ook om de randjes op te zoeken. hoor. Van, wil je niet online reageren? Hè? Want dat durven ook heel veel mensen niet. Dan heb ik mooie spullen online staan. Of eten of iets. En sommige mensen uh, durven dan niet te reageren. Of als erbij staat van. Ja, dit is voor iemand die het echt heel goed kan gebruiken. Dan wordt de drempel om te reageren. Wordt al hoger. weet je wel? Dus dat soort dingen. Ja, daar proberen we allemaal rekening mee te houden. Ja, het is, uh, blijft een gevoelige kwestie voor, uh, voor de privacy. Het is stinkend nodig in Zandvoort. Uh, dat brengt mij even terug op het gedicht van Marco uh, Termes. Uh, uh, vol uh, eten en vol uh, drinken. Laten we gewoon eens een keer aan elkaar denken. En zeker dit soort uh, initiatieven die uh, jij, Kim, hebt... een beetje meer ondersteunen. Ja. Nou, dank uh, voor je uitleg. Ook, gedaan. Uh, Mooie combinatie Super, met Jan-Peter. voor bedankt voor de uitnodiging. En, uh, ja. nou, ik, zou zeggen, ik ga vanmiddag even lekker kijken bij Jan-Peter. Zeker en, doen, en, uh... ja. Zeker. Oké, okay. nou, dankjewel voor uw komst. Jullie ook bedankt. Dat prachtige nummer van Chris Ria met Driving Home for Christmas. Is wel een klassieker, hoor. Ja, klassiekers <laughs> worden er ook bij. Hè? We hebben net Jan Peter verstegen op. Dit ja, ja, ja. Eigenlijk uh, zijn dat dingen die elk jaar terugkomen. Komt, komt er wel eens wat nieuws uit eigenlijk? Uh, ja, er komt heel veel nieuws uit, maar uh, dat is allemaal. Duncan ja. <laughs> Duncan Loris, uh, geloof ik. Ja, nou, ik had het dan, vandaag had ik er ook één nummer bij. Dat was dan Misseltoe. dat was ook een nieuw nummer. En uh, dat was dan van uh, Jake Scott. Dat nummer ken ik niet, dus dat is voor vorig jaar. Is dat. Maar vorig jaar was het geen hit. En nu is het een jaar later. <laughs> <laughs> ja, tussendoor uh, hoorde u ook uh, Karim El Kabali... die aangeschoven is en gaat over de kiezers hebben. Duncan Loris, was dat een nieuwe kerst? Uh... Ja, die heeft van mij uh, ook een kerstdietje gemaakt dit jaar. Maar ken ik nog niet. Nou nee, ja, het, het, het is, het, ik hoor het heel af en toe op Sky Radio langskomen, maar... Uh, nee, er zijn, af en toe komt er wel een kerstje. Wel ja, echt goedemorgen ja. trouwens. <laughs> ja, goedemorgen Karim. Goedemorgen Karim. Um, we gaan praten over de kieslijst van uh, GroenLinks. Zo langzamerhand druppelen de kieslijsten uh, binnen. Het um, ziet er bij jou uh, goed uit, tien stuks. Ja. Uh, kan je wat vertellen over de mensen? Jazeker. Uh, allereerst is het een heel enthousiast en uh, interessant team, als je het mij vraagt. Um, Jurre Keuning kennen we allemaal wel, die... Uh, die zit nu ook al een uh, soort van in de raad. Is uh, buitengewoon commissielid. Um, die staat uh, achterbaan op nummer twee. Dan hebben we Nikki op uh, plek drie. Nikki is vooral gespecialiseerd in, in bouwkunde. Uh, en dat is ook haar, haar specialiteit. Uh, dan hebben we Bastiaan. Die kennen we hier bij de rijder misschien ook wel. Um, die heeft hier ook een tijdje gezeten. Marelva die komt uit de cultuursector. Zij doet onder andere het uh, opmaken van uh, bepaalde artiesten... voordat zij het podium opgaan. Uh, Esther Bouy is van de hondenuitlaatservice... Uh, die uh, hebben wij een tijdje geleden al gesproken... rondom uh, de sluiting van de duinen achter uh, in Noord. Omdat die zouden worden gesloten vanwege ja, de, de overlast... die de Haarlemse honden uitlaat service schaven. Waardoor zij eigenlijk uh, ja, uh, aan het einde... Ja, van Ja, ze mocht ja, niet meer. Hè? Nee, en dat, is, uh, dat was zonde. Uh, Feike Koper stond ook op ons voorgelijst. Uh, dat is uh, iemand... Die ons als schaduwfractielid echt wel heel erg uh, aan het steunen is de afgelopen vier jaar. En eigenlijk ook die jaren daarvoor, toen GroenLinks er niet was, was hij er altijd al wel bij. Dan hebben we Margot. Margot uh, zit in uh, Nieuw Unicum. Uh, heeft zelf al bijna twintig jaar MS. Uh, en zij stond erop om op de lijst te komen, omdat zij heel erg graag... En dat vond ik zo mooi. Ik heb deze zomer met haar een gesprek gevoerd. Uh, omdat zij heel graag voor uh, de mensen uh, van de toekomst echt iets wil betekenen. En uh, ja, dat gesprek heeft me echt, echt geroerd gewoon als jij in die situatie zit en dan alsnog dat uh, kan opbrengen... en dat belangrijk vindt, dan, dan betekent dat wel wie je bent. Uh, Karel Hulshoff, dat is onze, onder andere onze regionale voorzitter... is uh, net met pensioen gegaan uh, en uh, heeft heel veel medische kennis. Uh, en dan hebben we Chantal. Uh, en Chantal kun je misschien wel kennen van, uh, van de dierenkliniek. Dus dat is de lijst uh, in een notendop. Nou, dat was een, uh, een snelle lijst. Uh, GroenLinks-Zandvoort, ja. is dat een ledenpartij? Ja. Hoeveel leden hebben jullie ongeveer? Wij hebben in Zandvoort op dit moment uh, 35 leden, zo uit mijn hoofd. Nou, dat is, uh, dat is uh, de gemiddelde Zandvoortse ja. partij ongeveer. Je zit al in de wethoudersstoel, op jouw kerstbericht. Ja, Volgens mij in de burgemeesterstoel zelfs. <laughs> oh, dat is nog erger. Ja, wie weet. <laughs> Heb je die ambitie? <laughs> nou, nu niet. Uh, oh, okay. Ik ben net begonnen in het onderwijs, dus uh, laten we daar maar eens even, even kijken. <laughs> laten we we dan, uh, laten. Goed, uh, dit was de kieslijst uh, van uh, GroenLinks... Die is straks terug te vinden op zandvoortkies.nl... waar uh, heel veel informatie gaat komen uh, over, dit, uh, over dit onderwerp. En we hebben natuurlijk tot uh, maart hebben we de tijd. En we gaan elkaar zeker spreken over de inhoud van jullie uh, programma. Mocht dat uit zijn, dan ontvangen wij dat graag. En dat gaan kan heel gepubliceerd worden. Uh, even uh, een stukje verder. Jullie, uh, jullie, jij en uh, mevrouw Koper... Koper ja. we hebben samen een brief geschreven aan uh, de gemeente over vluchtelingen. Ja. Uh, kan je daar wat over vertellen? Nou ja, Wij merkten de afgelopen weken natuurlijk altijd in het nieuws kwam... dat er uh, echt gebrek en ruimte is om, om vluchtelingen op te vangen. Waardoor eigenlijk gewoon onleefbare situaties ontstaan... Uh, in andere plekken in Nederland. En wij dachten bij onszelf van dat, dat is toch niet de bedoeling. En we wisten nog in ons achterhoofd de vorige keer... dat Zandvoort uh, op grote schaal vluchtelingen opving. Dat dat best wel goed ging in de sporthal. Uh, en dus dachten wij bij elkaar van ja... eigenlijk zou Zandvoort ook wel een narrato... Dus dat betekent niet dat we honderden mensen opvangen, maar denk aan een, misschien maximaal tien. Uh, ja, opvangen in Zandvoort. En dan ook niet in de, in, de, in de huizen die we hebben, want we hebben zelf ook natuurlijk uh, woningtekort. Uh, en het gaat om tijdelijkheid. Dus toen dachten wij zelf aan bijvoorbeeld pensioens of hotels die in de wintermaanden toch al uh, wat minder bezet zijn dan, dan normaal. Dus dat is ons achterliggende idee, want we moeten iets doen om die menselijkheid te helpen. Uh, we moeten als Zandvoort ook onze plicht doen. Uh, en laten zelf het stuur in handen houden. En toen kwamen we gezamenlijk op het idee van, hé, hey, uh, misschien moeten we daar gewoon een kort briefje naar de wethouder toe sturen. Uh, en, en... en meneer Bluis gaat over... Uh, ja, meneer Bluis over... gaat erover. Ja, ik kan me nog herinneren dat uh, meneer Bluis ook betrokken was bij uh, het spalier toen die, uh, die woningen vrijgemaakt werden. Ja. Of opgewerkt werden om... Het uh, waren geloof ik wel veertig vluchtelingen. Klopt, in die tijd. Ja, en het gaat nu om een, een kleiner gril. Uh, volgens mij. Had... Nou, mevrouw Koper die had uitgerekend ja. in het Haarlem's dagblad. dat we een tiende van de Nederlandse bevolking. een duizendste van de Nederlandse bevolking. We zijn was... een van de Nederlandse bevolking. <laughs> ja, ja. Ja. dat we dan met acht tot tien ja. uh, ons, ons gemiddelde deel uh, zouden uh, doen. Ja, klopt. Uh, vanmorgen kreeg ik een persbericht over Halem. Halem is gevraagd door het COA om, uh, om het te doen. Uh, zou er een verwachting kunnen zijn dat het ook aan wordt gevraagd gaat worden? Als je kijkt naar de druk die er nu op staat, denk ik dat ze elke gemeente gaan proberen te vragen. Het uh, is nou simpelweg gewoon te druk in, in, in de opvang. Dus dit, ja, je kan niets anders dan als COA's zijn er nu gemeentes vragen en op lange termijn zelfs dwingen. Uh, ja, er, er zijn al gemeentes die uh, gedwongen worden. Klopt. Ik zei, de Gorinchem uh, werd een gebouw aangewezen wat, uh, wat leeg stond ja. en wat ook een gebouw was ja. als uh... Ja, en wij willen dat aan de ene kant voorstellen... en aan de andere kant vinden wij het ook helemaal niet nodig... dat dat überhaupt nodig is, zeg maar. Waarom zou je dingen als je ook jezelf gewoon kan aanbieden... en zeker uh, met de berekening van mevrouw Koper... 8 à 10 mensen, dat, dat kunnen wij in z'n echt wel huisvesten. Denk, denk, denk je dat er een hotel uh, zich gaat aanbieden daarvoor? Of een pensioen? Sterker nog, uh, ik heb al uh, bepaalde oh ja? ontvangen van, van mensen die zeggen... van, nou, uh, ik heb nu in de winterbaan toch een mindere bezetting. Ik zou dat best wel willen doen voor drie maanden, voor zes maanden. Mm -hmm. Dus er zijn mensen in het land die al na aanleiding van de berichtgeving... al hebben gezegd van nee, ik vind het wel leuk. Ik wil dat, wel, uh, ik wil dat graag doen. Ik wil oh, mijn huis daarvoor... Uh, dus de, de, de, de, de wethouder kan eigenlijk gelijk contact leggen met, uh, met ja. de <laughs> in principe zou dat bijna kunnen. Natuurlijk moet de wethouder wel het een en het ander uit, uh, uitzoeken. Uh, maar het zou in principe kunnen. Wat, wat ik wel ook trouwens schokkend vind... Uh, ons bericht kwam ook in de Haarders Dagblad terecht. Ja. Die hebben een eigen Facebookpagina. En dan reageren mensen daar weer onder van... Uh, het is lekker dicht bij, het, bij de zeden, kunnen ze weer het water op... Uh, en, en allemaal van dat soort nare reacties. Of, of we willen het absoluut niet. En dan nuanceer ik nu nog even de... Ja, de ja, ja. En dan denk ik denk bij mezelf van ja, is dat nou uh, de, de, de omgeving waar ik in woon? Uh, dus de, de, het ik wil dat toch uh, kwijt. Het heeft niet zoveel met het kerstgedicht van Marco Temes te maken, nee, in ieder geval. Nee, helemaal niet. Uh, maar um, je, je zit lang genoeg in, uh, in de politiek en in de, in de Facebookwereld. Om, ja. Om, om, ik, ik snap dat je het kwijt wil... Maar we zijn het beide wel over eens dat er altijd van die onzinlui zijn die, uh, die op, toch iets op Facebook moeten zetten. Ja, sterker nog, ik denk dat het grootste deel van zandwoord eigenlijk uh, de andere kant is. En zegt, uh, we stellen ons open voor juist uh, deze mensen. Ze mm. hebben we de vorige keer gezien. Volgens mij hadden wij zelfs te veel aan vrijwilligers toen. Hoe mooi, hoe mooi kan het zijn? Uh, de, dus ik denk dat het grootste deel van zandwoord wel zegt van nee, we willen graag die mensen opvangen. Dat is belangrijk voor ons uh, als zandwoord, als gasvrije badplaats. Maar ook heel erg belangrijk voor die mensen daar. Oké, okay, nou, uh, ik moet nog één opmerking maken over de kieslijst. Ja. Het is 50-50. Klopt. Beter dan de vorige keer, want het was er 1 ja. <laughs> om 9, geloof ik. Uh, ja, we kijken ook bij andere lijsten. En ik ga straks met meneer Bluister nog even over hebben. Maar ik vind het uh, sterk dat het 50-50 ja. is. En daarmee bedoel ik uh, 50% vrouw, 50% man. Uh, bewust gedaan. Uh, en ook heel erg mooi dat het deze keer is gelukt. Oké, okay. nou dan uh, dank voor je komst. En Best we spreken elkaar gauw. Zeker. Dankjewel. We gaan weer door met een stukje muziek. Dan gaan we schuiven open heen en weer en uh, we horen nog niet zoveel. Het <laughs> komt allemaal wel. Cor, die, uh, die moet even uh, Isabel ondersteuning leveren voor, uh, voor de, de techniek. Ik hoor hem niet. Ik hoor het een beetje. Nee. Nu. We horen niks. Nu al. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look in five and ten. Listening once again. With candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store But the prettiest sight to see Is the holly that will be on your own front door A pair of hop-along boots and a pistol that shoots Is the wish of Barney and Ben. Dazzle will talk and we'll go for a walk Is the hope of Janice and Jen And mom and dad can hardly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 We zijn er nog even. Ja, we zijn er nog heel even, want uh, door alle drukte zijn we toch een beetje sneller klaar als eerder verwacht. We hebben een goed gesprek gehad met Karim en met uh, Peter Tromp over de loten. Kim Verschaik die had het ontzettend goed naar de zin. En uh, Karim natuurlijk ook. En we gaan straks naar de tweede uur. In de tweede uur gaan we met meneer Bluis praten. En meneer Bluis heeft natuurlijk ook wat uh, over Karim... Zijn uh, brief te vertellen, misschien. Ja, oh, dat is wel handig om te weten. Kunnen we het gelijk even aan hem vragen? Uh, de kerstboodschappen. Ja. Van uh, de dominee en de pastoor komen langs. Ja, die gaan we tegelijk doen. Oh, nou, dat, dat, is, uh, dat, kan. dat heb ik. Uh, <laughs> we hebben nog acht seconden. <laughs> Oké, okay, nou, ik denk dat jij daar de regie over moet hebben. Uiteindelijk gaan we nog even praten met uh, Marta Rissu over haar. Al haar prijs die ze gewonnen heeft. En uh, wij zien elkaar in de tweede uur. Ja. dan wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorbij.